Goedemiddag. Ik ben Jasper en dit is het nieuws van de NOS op 3. In de Amerikaanse staat Alabama zijn vier doden en tientallen gewonden gevallen bij een schietpartij in een uitgaansgebied. Volgens de politie openden meerdere schutters het vuur op mensen die in de rij stonden voor een shisha en sigarenlounge. We have dozens of gunshot victims from this area. I'm told at least 4 of those gunshot victims are life-threatening. Ja, Vier gewonden zijn dus in levensgevaar, zegt hij. In totaal zijn er dit jaar al 400 massaschietpartijen in de VS geweest. Jonge wetenschappers zijn bang dat ze hun baan kwijtraken door bezuinigingen van het kabinet. In totaal wil de regering dat er 1 miljard minder naar de wetenschap gaat. En dat kan Leanne er echt niet bij hebben. Ze doet onderzoek naar de Romeinse tijd en vindt het nu al heel moeilijk om aan geld te komen voor onderzoek. Met name ook niet voor mij als geesteswetenschapper, omdat de geesteswetenschappen niet door bedrijven, grote bedrijven worden gefinancierd. Ik zie enorm op tegen de komende jaren. Omdat ik heel bang ben dat. Alles waar wij voor staan, de verspreiding van kennis, het opleiden van jonge mensen, dat we dat, dat we dat verliezen. Wetenschappers zeggen dat investeringen in onderzoek juist geld opleveren en hopen dat de bezuinigingen nog teruggedraaid worden. Ga vandaag niet met de auto op pad in of rond Utrecht. Dat advies geeft Rijkswaterstaat vanwege werkzaamheden op de A2. De afgelopen tijd die weg, ging die weg vaker dicht voor onderhoud. en Verschillende keren zorgde dat voor lange files. Ook gisteren was het druk. Dit weekend is de A2 voor de laatste keer afgesloten. In Azerbeidzjan is mogelijk het oudste bordspel ter wereld gevonden. Het gaat om honden en jakhalsen. Onderzoekers dachten lange tijd dat dat spel uit Egypte kwam... en zo'n 4000 jaar oud was... Maar nu is er in een grot in Azerbeidzjan een bord gevonden dat mogelijk nog eens duizend jaar ouder is. Bij honden en jakhalsen moet je zo snel mogelijk met je dieren aan de overkant van het bord komen. Het lijkt een beetje op een combi tussen mensen erger je niet en slangen en ladders voor de kenners. Het weer dan, een lekkere nazomerdag met weinig wind en veel zon. De temperatuur loopt al snel op naar max 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 getting better My bad Just don't live for someone until you live for me in your mind Bye. Jake, that's a friend of mine, just wash your mouth, baby out of line a girl like you. Fine both. <laughs> can, can I get your number? some mm -hmm.